Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ondanks de vele sneeuw in het noorden is de treinenloop daar gewoon opgestart. meldt ProRail. De NS-treinen rijden wel volgens de winterdienstregeling met kans op langer onderweg zijn en extra overstappen. KLM heeft voor vandaag zo'n 80 vluchten gecanceld, omdat het ook meer naar het zuiden slecht weer kan worden. Op steeds meer plekken blijven grote gebouwen dicht... omdat door de vele sneeuw op de daken instortingsgevaar dreigt. Onder meer Tilburg en Breda houden binnensportlocaties... tot na het weekend gesloten. En ook Utrecht heeft daar net toe besloten. We zitten aan de grens van wat daken aankunnen... en willen geen risico nemen, zegt de gemeente. Sinds anderhalf jaar is er een nieuwe zedenwet... en die zorgt voor flink meer strafzaken. Vroeger moest je bewijzen dat je onder dwang seks had gehad... en nu is het genoeg als je kunt aantonen dat je geen toestemming gaf... Die wijziging leverde bijna duizend strafzaken op. In bijna alle gevallen werd iemand veroordeeld, meldt omroep Pound. Niet alleen in Engeland hebben ze problemen door storm Goretti, ook in Frankrijk. Daar zitten honderdduizenden woningen en bedrijven zonder stroom. Vooral in Normandië zijn problemen. In Engeland kwamen eerder al 80.000 huishoudens zonder elektriciteit te zitten. Ook wij krijgen te maken met Goretti, vooral in het Zuidwesten. En dan nu het weer van Weer Online. Vrochtend valt in het noorden sneeuw en met veel wind heb je dan sneeuwjacht. In het midden en zuiden valt regen bij 1 tot 5 graden. Maar later in de middag en avond valt ook hier op steeds meer plekken sneeuw. En dit was het nieuws op Slijm. Hey, dankjewel. Rustige ochtendspits in het noorden. Dus mensen die heel langzaam aan het rijden zijn. Omdat het gevaarlijk is op de weg. Voor de rest één vertraging. Die flitsmeister meldt Dat is de A10-koemplein de Nieuwmeer voor Amsterdam Slotervaart. Ongeluk gebeurt acht minuten extra. Stel meteen. Oh, het wordt knallen. Het wordt lekker gaan. Verde le grand, uur Uurlang in de mix. Best leuk.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 Mooi van ethos. Nu Wintersil Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en mind tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies, Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 5x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl slash jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend, een nieuwe ronde. maar Thomas van Empelen. Ja, voor de volledigheid. Ik vertelde net dat er geen flitsers in Nederland waren. Lekker planken, maar uh, er staat er toch eentje. Ja. Net neergezet: A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij hierden. Hier. Met je geld: 57,5. Amersfoort richting Zwolle: 57,5. Weet je dat ook weer? Uh, Patrick stuurt nog, niet janken, maar rustig aan planken deze ochtend. Met een foto van een totaal ondergesneeuwde weg. Ja, waar je ook bent, of het nou regent of sneeuwt deze morgen, één ding is zeker. De rest is sneeuw. En wij hebben alleen de real deal aan ja, muziek in ieder geval. Ja. Vendel en Grand, uur lang in de mix bij Slam. Ik zijn om geen gratie te krijgen van Donald Trump Zelfs die ene gekke crypto-handelaar van het platform Waar het iedereen het opgelicht voor miljarden Heeft zelfs gratie gekregen Maar uh, P. Diddy vroeg ook om gratie Heeft hij niet gekregen van uh, Donald Trump nou, dat Lijkt me handig met die Epstein-files die nog moeten uitkomen en zo uh, Dat is niet handig Ondertussen heeft Britney Spears weer wat lijfs gezegd Namelijk, ze zal nooit meer optreden in de Verenigde Staten. En haar reden die ze dan geeft, ze is natuurlijk een beetje in de warm. Zegt ze, uiterst gevoelige redenen. Maar ik hoop binnenkort uh, ergens anders te gaan zitten. Nou, Oké, okay, Britney. Lekker duidelijk verhaal allemaal weer. Dit is hem, um, de Mixed Marathon van Slam. Bring me to the top. Het gaat natuurlijk over iets anders. Dat heb ik nu pas door eigenlijk. Getverdammig. Fedele Graal in de mix bij Slam. Zijn er zijn dus sneeuwduinen op wegen in Drenthe. Dat betekent dat er sneeuw zijn, dus hou er rekening mee met hobbels euh, als je daar op de weg zit. En je denkt, er zit een drempel. Nee, dit is gewoon een hoop sneeuw bij elkaar. Fennec in de mix bij Slam. Fijn dat je erbij bent. Lekker! Oh, wat is die mix, man? Wat vond lekker? Ik hoor het je zeggen in de mix: dit is Fennec On track like a jockey. Goed en dicht bij elkaar komen. Het kan ook zijn dat je dat ook zoekt bij bepaalde zoektermen op een natuurwebsite. Maar dit is muzikaal gezien wel het uh, meest vieze en lekkere Bam. wat bij elkaar komt. Verder le gras in de mixbuis, slim. Al mooi een appje gekregen van een luisteraar, die heet Le Blanc. Moet nog op reageren, maar... Ja. Dit is het eerste wat je hoort als je Le Blanc hoort. Uh, dan uh, Jan Wiggers, die zegt goede Harry, Thomas en Sander Koning. Oh, wauw, wat een heerlijke classic sound. Top dit. Uh, dit is een set van Vendel Grand bij Slam. Met een regen in het westen en midden van het land. Ook in het zuiden in het noorden en zeker Drenthe veel sneeuw. En een vertraging die opvalt. A7 Bremen-Westerbroek tussen Sapamea en Westerbroek. Daar zeven minuten. Dit is de Mixmarathon bij Slam. The gal there for the guest list. Why in the bin when you hear this? Cock up your leg, twist back, bend this. Don't stop, come again, I'll be on this. Hack by the gal there for the guest list. Why in the bin when you hear this? Cock up your leg, twist back, bend this. Cock up your leg, twist back, bend this. Cock up your leg. Down. Don't stop, come again, I'll be on this Hot body, girl, there Free party van het weekend begint hier. Ja, je kan wel een borrel houden om 8 uur s avonds, maar je kan beter gewoon s ochtends vroeg de radio aanzetten en dan het gevoel hebben van het weekend. Dit is hem, de mix marathon 2. Ik ben hij, 24 uur lang in de mix van 6 tot 6 uur morgenochtend. Veel mensen hoor ik praten over vakantie in Mexico. Mexico! Maar Trump gaat daar waarschijnlijk troepen heen sturen. Ja, wel de bossen in trouwens, hoor, tegen drugskartels. Dus ik denk dat er weinig bij Cancún aan de hand zal zijn, denk ik. Daar kun je gewoon lekker heen, hoor. Heen ja. Tot zover het blokje reisadvies. <grijgene> Mix Marathon op de radio, je bent erbij. Dit is Graal bij Slum. to glow body's moving slow i think i feel i think i feel the burn in the black light eyes are shining red lose the world instead i think i feel i think i feel feel the burn in the black light Deze man heeft gewoon een bank hier in de studio die hij af en toe leent. Oh ja, ja. vanavond weer. Hè? Hoe laat ook alweer? Uh, tien uur vanavond uh, is hij gewoon weer op de zender. Ik dacht hij gaat even naar huis even een dutje doen. Maar hij uh, gaat gewoon even crashen op de bank hier. Dat uh, kan een hele grote bank hebben we hier liggen, gelukkig. Ja, ja. en verderlijk blijft gewoon bij Slam om tien uur vanavond gewoon nog een keer. Dus Karel ja. is er ook bij. Papa, wat is dit lekker? Bamba. Goed morning. Mc Mc Barat. Nog 50% procent, hè, wat hij geeft, uh, die man. Like, Zou dat alleen koffie zijn? Uh, dat hoor. Like, <laughs> en zo meteen, wie hebben we in de mix? Het uh, veld uh, zo meteen, ja. echt waar, Sam veld uh, ja de slam mix, marathon. Ja, 9 uur natuurlijk, dat is echt zo. 24 uur in de mix. Jo. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Of. Oh.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 Beter bed. gun jezelf die Holland America Line Cruise. Boek alvast de Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Ontdek je cruise op Hollandamerica.com.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 Altijd sneeuwpop, altijd sneeuwpret, altijd weekamp en nu tijdens de koude winterdagen korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd weekamp. Gratis cv ketel? Kijk op remeha.nl/gratis. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïne shakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.